Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tata Steel in IJmuiden moet sluiten of worden omgebouwd. Dat bleek vandaag na een debat in de Tweede Kamer. Vorige week werd door het RIVM naar buiten gebracht dat de staalfabriek schadelijk is voor omwonenden. Vooral voor kinderen. Daarnaast is het de grootste CO2-vervuiler van Nederland. Zo'n 200 staalarbeiders kwamen vandaag naar Den Haag om steun te vinden voor hun plan voor groen staal. Het is wel mijn toekomst, dus uh, het moet wel allemaal goed zijn en dat ze naar ons luisteren. Dus. Ja, ik wil er niet op straat komen, uh, te staan, natuurlijk. want ik heb mijn zin op mijn werk en ik wil, uh, ik wil nog jaren verder werken. Het kabinet vindt ook dat het schoner en groener moet, maar heeft ook tijd nodig. Er zijn geen makkelijke oplossingen en als wij niet willen dat het bedrijf sluit, dan moeten we inderdaad naar een structurele oplossing gaan kijken om op een nieuwe manier staal te produceren. Het debat is trouwens nog niet klaar. Klaar. Volgende week praat de Kamer verder over de toekomst van Tata Steel. 13 Nederlanders hebben vanmiddag met een evacuatievlucht Afghanistan kunnen verlaten. Volgens buitenlandse zaken zijn ze naar Qatar gevlogen. Vanaf daar rijden ze door naar Nederland. Maar veel Nederlanders zitten nog vast in Kabul. Erik uit Utrecht helpt ze met zijn beveiligingsbedrijf. Ze zijn in paniek. We proberen ze echt te kalmeren daarin. Het is echt een oorlogsgebied. Je moet het eigenlijk vergelijken met bezet Europa, de tijde van de Tweede Wereldoorlog. Mensen kunnen vaak het huis niet uit, want ze worden gezocht. En ze zitten in kleine kamertjes met soms wel tien mensen op één gestapeld. Erik zorgt met zijn bedrijf voor mentale steun, maar ook voor eten en medicijnen. Het kabinet hoopt de komende tijd nog veel meer mensen weg te krijgen uit Afghanistan. Een foutje bedankt in Middelburg in Zeeland. Drie gebouwen waar studenten in komen te wonen vormen samen het woord lul. Hoewel het nog niet af is, krijgen ze nu al volop aandacht en de foto gaat het internet over. De architect vindt het humor, maar heeft het niet gezien tijdens het ontwerpen. Hij vreest wel dat ze er nooit meer vanaf komen. Als de lulgebouwen straks af zijn, kijken bewoners van de naast lege woonwijk er tegenaan. Het weer vanavond kans op een buitje, morgen schijnt af en toe de zon... en is er ook kans op wat regen en onweer, dan maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Door een ongeluk staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Slotenvaart. Je hebt daar ongeveer een kwartier verdraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Wet nu Alternative FM. Zullen we nog wel een beetje af te vragen of dit uh, nog ergens uh, nog te horen is... bij een collega radiomaker onder de rook van Rotterdam. Elke zaterdagmiddag uh, tussen 12 en 2 zit ik altijd nog een beetje te luisteren... Vink uh, naar Zwaarvis met uh, collega Willem de Waard. Maar of die uh, ook marner Citizen nog een keer uh, ergens uh, ertussen zou prakken... dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet over marner Citizen is uh, dat ze komende week... Uh, ...toch echt met uh, een uh, nieuwe EP gaan komen... ...waar waarschijnlijk ook uh, deze op gaat staan, deze last. Maar goed, dat uh, zul je van de week allemaal gaan melken, merken. Dit is alweer het derde uur van deze Alternative FM. En er zat iets in, uh, tenminste, uh, ik, ik kon iets niet draaien vorige week. En ik had het nog gevraagd van, kan ik dit al draaien op... 3 september of 2 september? Nee, was het antwoord, want het komt op 3 september. Had de platenmaatschappij zo besloten... ja, en dan kom je ook weer met de Spotify-lijstjes en noem maar op. Want uh, daar zijn ze happig op. Uh, maar dan vissen wij soms wel eens achter het net. Het is een uh, jonge band. Ze hebben een uh, bluesfestival in uh, 2019 ooit uh, gewonnen En ze komen gewoon hier uit de buurt. Uit uh, de Harlemmeer Want zo heette ze eigenlijk ook Harlem Lake. En de River. En ze zijn al uh, gespot door Walter Trout. Nou, dan heb je het wel over een bluesgrootheid. The River. See me dancing in the water.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 Ik plaats hem er wel ergens tussen. Want deze Von V... met openly remember staat op... Rubbing make it worse... Die EP die is al eh, toch al behoorlijk uh, goed uh, gevonden op uh, de streamdiensten. En uh, dat zal denk ik ook wel voor deze Openly Remember zijn. En uh, ik bedoel, ja, dit nummer dat heeft mij uh, tot, uh, tot op het bot toe geraakt. Uh, vandaar dat hij er ook bijna elke week in zit. Uh, Harlem Lake hoorde je ervoor met uh, The River. En over uh, stevige gitaren. Punk, nou, pop, punk, rock of. Weet ik hoe je het moet noemen wilt, maar het is van Wallflower en het heet Please Don't. En in ons Spotify-lijntje van de releases uit Noord-Holland in augustus staat deze ook op. Penelope en Thinline. En als je de verdrietige uh, statusmeldingen ziet van Penelope uh, met de optredens die ze in de planning hadden staan... dan voel ik toch behoorlijk mee met, uh, met al die mensen die in die evenementensector bezig zijn... Muze Missen, dat was één van... Of Muze mis, ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Was één van de plekken waar ze zouden moeten spelen. Maar dat uh, ging een zwette ja, een een rode streep uh, doorheen. En uh, Wallflower met uh, Please hoor je ervoor. We zijn bijna zover uh, dat we het volgende telefonische gesprek uh, gaan voeren. Maar zover is het nog niet. Want morgen komt uh, Joff Wild ook met een nieuw materiaal uit. Met een EP. Goed maar noemen wilt. Ik denk dat uh, collega De Waart daar uh, het beter op uh, weet het antwoord. Maar goed, uh, het is in ieder geval uh, de opmaat naar uh, nieuw materiaal. Dat schijnt morgen uit te komen in de vorm van een EP. En wellicht staat deze Mateman daar ook al op. Uh, het is een uh, Limburgse band. Maar goed, uh, we draaien uit elke winkstreken een draai of wat. Um, zo ook, uh, bijvoorbeeld, uh, van Nylon Six. Dat heb ik uh, een tijdje terug, heb ik daar uh, wat uh, werk van gedraaid. Maar nu uh, is er uh, iets anders aan de hand. En uh, de dame die uh, met Nylon Six verweven is... dat is Saskia Peters. Goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, want uh, wij kennen hier in Zandvoort het fenomeen... de Beach Cleanup Tour. En dan, uh, dan wij, uh, maken wij ook onderdeel uit uh, van... Ja, van de mensen die dan op een gegeven moment uh, hier bezig zijn met een zak uh, om het uh, vuil op uh, te halen van het strand af. Maar uh, er is ook een uh, World Clean Up Day, of World Clean Day, geloof ik. Hè? Zo, uh... World, ja, World Clean Up Day. Ja. Ja. Uh, wat, uh, wat houdt dat precies in? Want dat weet jij denk ik ook wel, Saskia, of niet? Ja, daar weet ik alles van. Uh, World Clean Up Day, dat is... Uh, uh... ...wordt georganiseerd door uh, de milieuorganisatie Let's Do It World. Uh -huh. En uh, zij organiseren ieder jaar in meer dan 180 landen World Clean-up Day. En dat is de grootste opruimactie van de wereld. Uh -huh. uh, daar, gaan, daar gaan mensen in hun eigen buurt uh, de straat, op de wijk in, uh, de natuur in... ...om het zwerfvuil op te ruimen. En hoe meer mensen daar meedoen, hoe schoner de planeet wordt. Ja, want... Um, er is, ja, er staat, het staat uh, min of meer eigenlijk ook in het bericht wat ik erover gekregen heb. Uh, we verzuipen in, uh, ja, in de afval. Tenminste, ja. dat, dat maak ik uit het uh, hele verhaal op. Ja, wat er, wat er eigenlijk aan de hand is. Uh, milieuvervuiling is natuurlijk al jaren een hot topic. Maar mm -hmm. uh, ja, wat is het nou eigenlijk? We zijn zo gewend... ...aan onze leefomgeving en onze gewoontes... ...dat je niet eens kunt zien dat er iets aan de hand is. Dus Wat er nu aan de hand is, dat je niet eens meer ziet... ...dat er overal zwerfvuil ligt... ...en het stapelt zich op en op. En um, uh, ja, wat moeten we daarmee? En eigenlijk als je het, gaat, uh, uh, als je het ziet... ...dan, dan uh, valt ook op hoeveel het eigenlijk is. En uh, um, dat, het, dat, het, ja, dat dit gewoon een punt in de tijd is... Uh, waarop we echt nu iets moeten gaan veranderen. Hm. Ja, uh, ik zit ook uh, tegelijkertijd uh, te denken aan een uh, klein Zandvoorts-initiatief, onder andere ook uh, van een uh, raadslid, uh, Patrick Berg, die heeft uh, Schoonwandelen bedacht. Uh, okay. Ja, scho ik weet niet of je ervan gehoord hebt. Nee. Nee, nou, uh, dat is uh, dan uh, bedoeld als je een wandeling maakt. dat je dan toch ook even. misschien even een zakje meeneemt. en dat je dan als je wat uh, ziet liggen, meteen in dat zakje stopt. Ja. Het slaat aan, heb ik het idee hier, dus antwoord. Uh, het, dus het, het, op een, een of andere manier uh, lukt dat wel. Uh, juich je dit soort initiatieven ook toe? Ja, heel erg. Want weet je, ik, ik loop zelf dagelijks uh, met de hond uh, mijn rondjes. en uh, mm -hmm. dan raap je ook dingen op. En in het begin raapte ik heel veel op en je raapt steeds meer op en de volgende dag ligt het er eigenlijk weer ja want met de wind wordt alles meegenomen en het water en, um, en ja die stroom is gewoon eindeloos ja um, dus en op een gegeven moment zag ik van iemand een, een, een berichtje voorbij komen van van, ja waarom uh, neem je jezelf gewoon niet voor dat je elke keertje gaat wandelen dat je dan drie stukken opraapt ja ja en je daar dan ook bij laat en als iedereen dat nou zou doen mm -hmm. Ja, volgens mij uh, komen we dan heel eind en dan, uh, dan is het niet voor één iemand heel veel, maar voor iedereen een klein beetje en een kleine moeite. Ja. Ik heb eigenlijk ook altijd een tasje bij me en daar stopt ik wat in en vaak zijn het er meer dan drie, want als je al begint, dan uh, is het natuurlijk eindeloos. Maar uh, ja. uh, dat geeft wel uh, een goed gevoel, dan heb je in ieder geval iets gedaan, maar je wordt er ook niet moedeloos van. Nee. Uh, dus, er zijn dus al, als het ware toch uh, meer mensen die uh, daar... Uh, die, uh, nou ja, je bent dus niet de enige. Je kent, je kent dus mensen in jouw omgeving die dat dus hetzelfde doen. Ja, ja. ja? ja ik, nou ja, ik, je belt me ook, want ik heb uh, daar een, een song over geschreven, gemaakt. Mm -hmm. Die wordt uh, op dit moment door... Uh, mijn Cleanup Day zelf uh, wereldwijd uh, in de promoties gebruikt, Echt ja. heel gaar. Mm -hmm. uh, en uh, uh, Marike Knapper uh, uh, uit Tuttel die, uh, uh, die heeft daar een uh, super mooie video bij gemaakt. Ja. Um, en uh, zij haalde bijvoorbeeld, uh, ja, ja, zij uh, is ook uh, een plastic opraper. Ja. Haalde al eerder de pers uh, raap uh, maandlang lang, uh, lang het, het vervuil van de McDonald's op. ...en bracht elke dag een vuilnisak vol naar de balie... ...met de boodschap... ...doe er wat aan, want het is van jullie. Hey, ja, dus... Um, ...je bent niet alleen. Ik vind dit soort... Uh, ...initiatieven echt geweldig, omdat... ...ja, als je op een positieve manier... ...en og ogenschijnlijk... ...ja, klein protesteert, ...heeft dat toch een groot effect... ...want het, het inspireert andere mensen. Het, het is zoiets als... ...vele handen maken lichte werk, dat is het eigenlijk. Precies. Ja... Um, je noemde al hè, de, de video. Die, die kunnen mensen dus zien volgens mij ook op uh, YouTube. Ja. ja. Um, en ja, Marika Knape, dat, die heb je ook genoemd, die die video gemaakt heeft. Dus net als jij, ook een, ja, een plastic uh, raper. Um, um, ja, hoe zijn jullie op, uh, wat, ja, op het idee gekomen om daar dan de beelden bij te verzinnen? Uh, hoe is dat ontstaan? Uh, ja, die beelden die heeft zij echt helemaal bedacht. Uh -huh. Um, ik ben echt uh, alleen van de muziek geweest. <laughs> uh, dus ja. Daar kan ik het over zeggen. Ja. Um, ik ik uh, ben dus uh, uh, vocalist bij een ja. uh, ik, ik uh, uh, Dat is een, een popduo internationaal. Ja. Uh, samen met uh, David Kay, uh, die woont in Chicago. Ja. Um, uh, Even denken, uh... En krijg je die ook mee met, uh, met jouw uh, plannen of is dat een op zichzelf staande persoon en zegt die van nou dat is meer jouw ding en uh, ik, uh, ik geloof het wel of uh, ondersteunt hij je daar ook in of niet? Nee, ja, ja. hij ondersteunt me zeker daarin. Ja. ja. We hebben dit samen gemaakt maar het is wel echt mijn, ja ik schrijf de teksten, dit is mijn, uh, uh, mijn uh, ding in het leven waar ik graag iets over wil zeggen ja. en uh, hij deelt mijn mening maar het is, uh, het is mijn boodschap inderdaad. Ja. Uh, Verkondig ik gewoon. Ja. Ja. Uh, is, is die muziek dan, uh, dan een prima middel om ook daarin uh, ja, de statements te maken die jullie daar, uh, daarin vinden? Hè? Op, op, over hoe jullie in de wereld uh, tegen bijvoorbeeld ook dit probleem aankijken? Ja, dat hoop ik wel. Uh, dat is eigenlijk wel ook een beetje de missie van, uh, van onze uh, ja, muziekgroep. Uh -huh. we, ja, uh, om, om echt muziek met een boodschap te brengen. Ja. Uh, er worden al zoveel liedjes gemaakt uh, over uh, de liefde hart, uh, mooi, moeten moet er ook zijn mm -hmm. Maar er zijn nog zoveel meer onderwerpen waar je iets over kunt zeggen ja. en waarmee je iets kunt vertellen ja. en in dit kader heb ik, heb ik het hier over gehad omdat het uh, nou, iets is wat mij dagelijks, wat, ja, wat ik dagelijks tegenkom ja. uh, ik kan in mijn eentje dat beste probleem niet oplossen uh, wat ik wel kan is muziek maken dus ik heb uh, dat middel gebruikt om, om daar dan iets mee te doen, om mensen te inspireren ja. om actie te ondernemen. En uh, ja, daarin, uh, uh, heb ik, uh, daarmee heb ik uh, de organisatie van World Cleaner Play benaderd. Van ja, willen jullie uh, hierin samenwerken? En die waren heel enthousiast. En zeiden: Ja, muziek is gewoon een geweldig middel om een boodschap over te brengen. Mm. En, uh, die hebben dat zeker aangegrepen. Ja. ja, dat ja. Uh, die, die, die organisatie World Cleanup Day, uh, opereert die uit Nederland of zijn daar meerdere landen bij betrokken? Nee, dat zit uh, internationaal. Het, is... het, zit, uh, in, uh, het hoofdkantoor zit in Estland. Oké, okay. dus het is uh, echt een internationale groep uh, die, dit, uh, die dit doet. Ja, ze zijn ook heel klein en lokaal begonnen. En dat is helemaal uit de hand gelopen. En zij uh, sturen 180 landen aan uh, op 18 september. Want dan is de World Care Day. Ja, uh, wanneer is, is die actie uh, geslaagd? Als daar, uh, nou ja, ja, geslaagd is dan uh, misschien een beetje een, een, een ja, hoe noem ik dat, dat dan, een, een beetje een vergaand uh, verhaal erin. Maar uh, die, uh, wanneer zijn jullie enigszins tevreden als mensen dan de boodschap overnemen en, en dat, dat uh, de rol van jouw uh, nummer, We Are Smart... Uh, daar ook uh, in, de, ja, in de hoofden blijft hangen, om het uh, zo ja, te zeggen? Ik denk, elke persoon die je bereikt, is er één. En is er weer één meer. En als je eenmaal iemand bereikt hebt, gaat dat niet meer weg. Als je eenmaal het zwerfvuil ziet liggen... En, en je realiseert dat er eigenlijk iets mee moet... Mm -hmm. dat, dan, dan gaat dat niet meer weg. Dus iedereen die daarbij komt, ja, die heb je gewonnen. En uh, met, met... Ja... Uh, uh, Vele handen maken lichtwerk en veel mensen bij elkaar kunnen gewoon een wereldse verandering teweeg brengen. Natuurlijk. Ja, ja. Uh, want We Are Smart, dat gaat er wel over, hè? Inhoudelijk. Ja. Ja, ja. nou ja, je zegt het zelf al. Ja, dus. Ja. <laughs> nou. Ja, het helemaal. Dus het is gewoon een, een eindeloze plastic stroom waar iets mee moet. Dus ja. ik denk eens ja, plastic is... is, is, een, is een... Roep je eigenlijk ook met die song min of meer ook uh, de mensen op van, ah, wij zijn toch slimmer? Wij zijn slimmer dan? Ja, dan, dan, dan bijvoorbeeld uh, de stroom uh, waar we soms uh, tegenin uh, moeten werken om uh, bijvoorbeeld de planeet een beetje schoon te houden. Dat is eigenlijk een beetje uh, wat ik uit We Are Smart haal. Ja, ik denk het wel. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja. ik denk dat we slimmer, slimmer kunnen zijn dan dat we nu zijn oké, okay. um, hier is uh, uh, Six. ben ik nog iets vergeten, dat die ergens nog te vinden is op YouTube, of dat jullie nog ergens uh, te vinden zijn, laat ik het ja, dan meld je aan bij World Cleanup ja, ja Clean Day in mm -hmm. september Paard bijna uh, zeg. De, ja. je kunt, uh, op de website kun je, je, kun je een organisatie zoeken bij jou in de buurt die, uh, die, iets, uh, die een actie op heeft gezet, je kunt zelf uh, uh, zelfstandig ook in je buurt iets gaan opwarmen. Het gaat echt puur om dat we, ja, dat je zichtbaar uh, dat we met elkaar zichtbaar zijn uh, om het probleem uh, uh, aan de kaart te stellen. Dat kan zo goed. Het is een duidelijk verhaal Saskia. We gaan hem draaien. Hier is Nylon 6 en We Are Smart. From the water to the sea. By our hands set free, don't ask me. An endless ball carpet unfurled, like an unimaginary world. Ooh, top top, we will be left. With a queen of a crown erect. And while you turn your head, plastic is my monster under the bed. I'm mm -hmm. Yeah. Volgens mij een beetje een soort uh, jinx op. Want uh, vorige week had ik uh, de cruise aan de telefoon. En ik wilde uh, die nummer uh, die weer instarten op uh, Verdolschot. Mooi dat hij met een dikke middelvinger naar, naar mij terug zit te wijzen van uh, je doet het zelf maar. Maar uh, uiteindelijk uh, ben ik toch uh, de baas. De crush, de cruise moet ik eigenlijk zeggen met crush on you. voor naar de seks met uh, de boodschap over het opruimen van je troep. Dat je het gewoon niet achter uh, je kont laat slingeren. Maar dat uh, gebeurt wel. Uh, wij hebben hier ook regelmatig beach clean-up uh, acties. En dat is 18 september de Wereld Cleanup Day. En Nolan Six had daar uh, wat over gemaakt. We are smart heet het uh, nummer. Zo, dat was het uitrootje van de cruise. En uh, dan weer verder met uh, de volgende. Een Haagse band die een beetje filmische muziek uh, maakt. Cinematisch eigenlijk. Met daarin ook weer... Het mooie, melancholische ondergrondje erin. Poison Lolly heet de band en Come on Maybe, Come on Maybe, moet ik eigenlijk zeggen, heet de single. Die ze vorige week of deze week nog hebben uitgebracht en over twee weken komt alweer een nieuwe van ze.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 Darkness where we meet, reach a depth. Of Over. Je had een uh, release-overzicht uh, gedaan van Augustus. Begijkt deze erin uh, te zetten van 3 Point Landing. Zal het artikel nog even updaten. Dus dan komt hij er alsnog in uh, te staan. Uh, 3 Point Landing met Shadow Work en ze zijn bezig met een. Het debuutalbum. Daarvoor hoorde je Kafka met Out of Tune... en daarvoor Poison Lobby. Eh, ja, Poison Lobby met uh, Komoribi. Dat uh, is weer een beetje Japans, zou ik bijna zeggen... maar ze maken een beetje filmische muziek. Nou, het zit er weer op en dan kunnen we toch wel afsluiten... met een hele mooie... Ik weet niet of die zit te luisteren, hoor. Voormalig collega Walter Hans. We hebben hem uit en ten aan gedraaid vorig jaar...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 Als ik ga... part En in de eter op 106.9.